1 uur. Het NOS-journaal. Lissalat Thomassen. Goedemiddag. VVWD-ledenraad praat over Europa. Duizenden Russen de straat op in Moskou... en grote oneenigheid bij justitie over vervolging van wilders. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Vooral in het noorden van het land komen enkele buien voor. Langs de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. In het oosten van het land wordt het een graad of vier, in het westen zeven graden. Morgen is het droog, de bewolking neemt in de loop van de dag toe en in de avond gaat het regenen. Het is morgen, met ongeveer vijf graden, nog net iets frisser dan vandaag. Is de VVD nou voor of tegen Europa? Vandaag praat de partij erover. In Maastricht en daar is ook Wilma Borgman. Wilma, het is ongeveer het belangrijkste politieke thema op dit moment. Is het voor de VVD omstreden? Ja, dit is voor de VVD een heel hachelijk onderwerp. Uh, want uh, je kunt eigenlijk zeggen dat iedere beweging die de partij hierover maakt... zijn steun kost. Als ze meer naar de linkerkant gaan, naar de D66-kant, dus pro-Europa... dan raken ze stemmen kwijt aan de rechterkant. En gaan ze meer de kant op van het anti-Europese gevoel, de PVV-kant op... dan raken ze de steun kwijt van de grote ondernemers. En daar zit precies ook de spagaat die je ziet bij Mark Rutte... de politiek leider van deze partij. Um, die wil het ook de eurotop van gisteren, toch vooral niet hebben over meer macht voor Brussel... vanwege alle gevoeligheden die daarover zijn. Ook binnen het kabinet natuurlijk. En die gevoeligheden die zijn hier vandaag duidelijk te horen. Ja, welke kant denk je dat het opgaat? Voor of tegen Europa? Altijd goed ja, nou ja, deze partijraadsleden, dat zijn niet de gewone leden. Dat moet ik even bijzeggen. Dat zijn afgevaardigden die namens de regionale afdelingen hier discussiëren. En de teneur van de discussie is toch dat de VVD een pro-Europese partij moet zijn... die niet bang is voor Brusselse bevoegdheden. Luister maar naar een van de sprekers hier vandaag. Na deze diarree van euroceptici is het misschien goed om eens te laten horen... dat er in de VVD ook nog eurofiele zijn. En dat ik er trots op ben... mij zo te mogen noemen. En dat ik niet naar D66 ben weggelopen. Maar hier ben en hier ben om te verdedigen dat we een ideaal hebben. Ja, dit was uh, Floris Wijzenbeek. Hij is uh, Europarlementariër geweest voor de VVD. Dus zijn liefde voor Europa, zijn eurofilie is misschien wel verklaarbaar. En zover gaat de partij waarschijnlijk niet helemaal met hem mee. Maar uh, uit de euro stappen, uit, de, uit Europa stappen... dat is voor de VVD in het geheel geen optie, uh, zo blijkt hier vandaag. Wilma Borgman in Maastricht. Dank je. Binnen justitie is grote oneenigheid geweest over de vraag of PVV-leider Wilders vervolgd moest worden. Blijkt uit het tweede deel van de documentaire Het proces Wilders dat maandag wordt uitgezonden door de Omroep Human. Volgens anonieme bronnen waren minister van Justitie Hierse Ballin en twee hooggeplaatste aanklagers in 2008 voor het vervolgen van Wilders, maar de hoogste baas van het Openbaar Ministerie Harm Brouwer was tegen en zette dus zijn standpunt door. Minister Heersch-Ballin had Brouwer opdracht kunnen geven om Wilders te vervolgen... maar hij wilde zich niet met de beslissing van het OM bemoeien. Het gerechtshof in Amsterdam dwong het OM een jaar later... alsnog tot vervolging van de PVV-leider over te gaan. Het OM eiste vrijspraak en kreeg gelijk van de rechtbank. Rijkswaterstaat heeft het Amber Alert voor de vierjarige Rocheira... op matrixborden boven alle snelwegen gezet. Het is voor het eerst dat de borden worden ingezet bij de zoektocht naar een vermist kind... Boven snelwegen staat het nummerbord van de auto van de vader van het meisje. Automobilisten worden gevraagd direct de politie te bellen wanneer ze de auto zien. De politie heeft al tips binnen, zegt Henk van der Velde van de politie Rotterdam-Rijnmond. Op het moment dat je dit uh, naar buiten brengt, bijvoorbeeld ook een type auto, dan komen er heel veel meldingen. Nou, en, uh, een aantal, uh, die zijn niet echt waardevol. En er zijn er ook bij, die zijn nu gewoon het uh, regisseren waard. En dat doen we dan ook. Uh, en buiten het feit, en daar zou ik wel graag gebruik van willen maken, dat we de mensen oproepen om uh, ons te bellen... doen we ook een dringend beroep op de vader, uh, Ray Pinas, uh, om zich te melden. Uh, het kind ook uh, bij ons te melden. Uh, want hij moet ervan gedrongen zijn dat dit niet de oplossing is voor het probleem. Uh, we snappen dat er wellicht problemen in de relatie zijn. Maar die zijn uit te praten. We doen een dringend beroep op de vader uh, om zich te melden bij de politie. Rosjara werd gisteravond in Rotterdam door haar vader meegenomen. Zijn moeder en de moeder van het meisje hebben aangifte gedaan van de vermissing. Voor de supermarkt in Almelo, waar gisteren een medewerkster werd doodgeschoten, zijn honderden bloemen neergelegd. Sommige mensen hebben kaarsjes aangestoken. De burgemeester bezoekt vanmiddag een bijeenkomst met het personeel van de supermarkt. Daarbij zijn ook medewerkers van slachtofferhulp aanwezig. De winkel is vandaag gesloten. Gisteravond werd een vrouw van 18 beschoten door een agent in opleiding, vermoedelijk haar ex. Hij pleegde daarna zelfmoord. Het politieonderzoek is nog in volle gang. Het is niet duidelijk of de dader zijn dienstwapen heeft gebruikt... voor de moord in Almelo. Dit is het NOS-journaal, met Isolat Thomas. Niet alleen in Moskou, maar ook in tal van andere Russische steden... zijn er tienduizenden demonstranten op de been. Ze protesteren tegen de verkiezingsuitslag vanaf afgelopen zondag. Want volgens betogers is er door de partij van premier Poetin... gefraudeerd met die uitslag. Correspondent Kisia Hekster, je bent nog altijd bij de demonstratie... op het Moerasplein in Moskou. Een uur geleden vertelde je dat er nog duizenden demonstranten... naar het Moerasplein op weg waren. Zijn die er inmiddels? Maar het is hier echt ongelooflijk druk. Ik ben ietsje verder weg gaan staan uh, van de menigte vandaan en ik heb een goed uitzicht op het uh, plein en op de demonstratie. Er zijn echt tienduizenden mensen, nog veel meer misschien uh, dan ik via uh, de sociale media hadden opgegeven. Ik denk ook dat mensen hebben gezien dat het heel druk is en dat er daarom nog meer mensen naar het plein zijn toegekomen. De, de televisie hier en de politie ook, die maakt schattingen tot 50, 60 duizend mensen misschien wel. En dat is voor Russische begrippen echt enorm. En ze staan er nog allemaal met hun vlaggen. Het begint hier al donker te worden, we lopen drie uur voor op Nederlandse tijd. Maar het is een heel indrukwekkend gezicht, moet ik zeggen. En uh, nog steeds geen problemen met de oproeppolitie. Hier in Moskou is nog steeds alles rustig. Vanuit sint petersburg worden de eerste arrestaties gemeld. Hoe grote opkomst daar was, weet ik niet. Maar hier is nog steeds uh, anders rustig. Op het Moerasplein worden ook toespraken gehouden. We horen het ook achter jou. Wat is de voornaamste boodschap van die speeches? Heel verschillend. Er zijn allerlei verschillende mensen op het podium, zien. Drijvers, eh, politici uit de oppositie, natuurlijk ook. Eh, ze vragen om eerlijke verkiezingen, om het ontslag van de voorzitter van de kiescommissie, om het ontslag van Vladimir Poetin, uiteraard. Hier voor mij is een uh, grote brug, daar hangt een enorm spannend werkelijk met de tekst. Uh, dieven en opluchters, geef ons om de verkiezingen terug. En die term, dieven en die hoor je hier heel veel. Een term die bedacht is door Alexei Navalny, een blogger die gearresteerd is afgelopen maandag en die nu niet bij de demonstratie is, maar die heel veel aanhangen heeft onder de jonge mensen die hier naartoe gekomen zijn. Uh -huh. En die term die zijn opgericht die slaat op de partij van Stadion Putin en Verenigd Rusland. Rotsland. Kizia Hekster vanaf het Moerasplein in Moskou. De explosieve opruimingsdienst is bezig met het ontmantelen van een vliegtuigbom bij het Utrechtse Elst. Daardoor moeten bijna 4000 inwoners in de omgeving urenlang binnen blijven. Het gebied in een straal van zo'n anderhalve kilometer is afgesloten voor al het verkeer, ook op het water en in de lucht. De vliegtuigbom werd dinsdag opgegraven tijdens werkzaamheden bij Weesp. De bom kwam met een zandtransport aan in de buurt van Elst. Pas bij het lossen werd de duizendponder ontdekt. De explosieve opruimingsdienst denkt een aantal uren nodig te hebben om de bom te ontmantelen. Hij wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Vandaag is het huis te bezichtigen waar Anne Frank woonde... voordat ze gedwongen werd onder te duiken in het achterhuis. Woningcorporatie Eijmeren heeft het huis een paar jaar geleden gekocht en opgeknapt... en stelt het nu eenmalig open voor 300 bezoekers. De belangstellenden gaan in groepjes van zo'n 10 mensen naar binnen... We krijgen dan een rondleiding van pakweg een kwartier door de verschillende vertrekken. Dit is de kamer van oma. Dit was de kamer van Anne Frank en Margot. Ik zit hier nu aan de schrijftafel. Onze kamer is erg groot. We hebben een commode, een wastafel, dan een wandkast. Nou, u ziet dat allemaal aan deze kant. Daartegenover mama's secretair die wij hebben ingericht als een snoesig schrijftafeltje. Dan maar... Zeil op de vloeren, een stemmig behangetje, glas in lood. Loodzware. Verwarmingsradiatoren. Alles in de stijl van de jaren 40. Ik moet zeggen, het doet me een beetje denken aan het huis waar ik uh, zelf als, uh, als kind gewoond heb in Amsterdam-West in de Zeeliedenbuurt. Ongeveer de jaren 30. Even vijf minuten om wat foto's te nemen. Heel indrukwekkend. Ja, ja heel indrukwekkend. Ja, je, je loopt eigenlijk terug in de tijd. En ja, het doet me ook denken aan de verhalen van mijn moeder, waar een onderduikers in huis woonde. En ja, je weet natuurlijk ook wat er gebeurd is en hoe weinig mensen er terugkwamen na de oorlog. Dus ja, dit is Amsterdamse geschiedenis. Heel belangrijk dat we dat niet vergeten. En onze kinderen ook niet. Het ziet er ook zo gewoon uit: een ja. huis waar mensen hebben geleefd. En... Het komt heel, nog veel meer tot leven. Het is een heel ander verhaal dan het Anne Frank-huis op de Prinsengracht, natuurlijk, ja. waarin een andere geschiedenis speelt dan hier. Maar dit hoort wel bij het leven van Anne Frank. U heeft allemaal informatie gekregen? Uh, er is heeft een grote uh, kast gestaan. Daar kon de kastdeur niet meer open. Uh, meneer Frank heeft hem dus ingekort. Hier is een luik. En daar is uh, een soort schuilruimte. Daar kunnen ongeveer twee kleine kinderen in. Dus we denken dat meneer Frank... heeft hier het gevoel gehad van... het gaat niet goed en heeft hier al een ruimte willen maken... Maar hij is uiteindelijk toch vertrokken naar uh, de echte Anne-Frank-achterhuis. Uh, wat vonden jullie ervan? Heel erg leuk. Wat vond je het meest bijzondere uh, van wat je hebt gezien hier? Het bijzondere vond ik het kamertje van oma. Het kamertje van oma? Ja. Omdat dat nog wel gaaf was met dat die kast en dat schuilplank daarvoor. Het huis wordt nu verhuurd aan schrijvers die niet vrij kunnen werken in hun eigen land. Sport. Op het wereldkampioenschap Zeilen in Perth heeft Marit Bouwmeester de koppositie in de laserradiaalklasse gepakt. In Perth in Australië is verslaggever Ayot Kloosterboer. Ayot Bouwmeester stond 14 punten achter op Evie van Akker. Wat is er gebeurd vandaag? Ja, in de eerste plaats heeft uh, Marit Bouwmeester fantastisch gezaaid. In uh, race 9, de ene na laatste haalde zijn zevende plaats. En in de tiende race pakte ze een vijfde plaats. En Evi van Akker, de Belgische, die had een totale off-day. Die zakte volledig door het ijs en uh, kon die eerste plaats dus uh, niet vasthouden. En van de achterstand heeft de Bouwmeester alles goed gemaakt. En daarboven nog zes punten. Uh, dus morgen in de medalrace, de finale om dubbele punten... mag Bouwmeester uh, één boot verspelen op de Belgische. Dus ze staat erg goed voor, richting Goud. En dan hebben we ook nog de fin -klasse. Daar is ook een Nederlander actief. Die kans maakt op een medaille. Pieter-Jan Posma, hoe heeft hij het gedaan? Hij heeft ook heel goed gevaren. Van, van de favorieten uh, misschien wel het beste. Hij won... De negende race, en daar was iets mee aan de hand. Want Ben Ainslie, dat is de drievoudig olympisch kampioen uit Groot-Brittannië, meervoudig wereldkampioen. Die uh, zou een protest tegen hem indienen omdat, hij geen voor, omdat Posma geen voorrang gegeven zou hebben. Dat heeft hij inmiddels laten varen, want er is iets heel anders aan de hand met Ben Ainsley. Die is namelijk uh, heel erg boos geworden op een volgboot. Um, die hem in de weg gevaren zou hebben, meerdere malen. En na de race verloor Ben Ainslie zijn zelfbeheersing. En is. Overboord gedoken, is aan boord geklommen van de boot uh, met de cameraman erop. Heeft de bestuurder bij de keel gegrepen en daarna ook de cameraman. Dook toen weer van boord en uh, klom aan boord van zijn eigen boot. En ging toepas uh, verder met uh, race 10. En in race 10 ging hij ook nog, uh, tenminste met een uh, valse start. Dus het Engelse kamp is echt zwaar in paniek. Want uh, dit valt onder rule number 69. Uh, dat wil zeggen... Uh, Forse misdragingen en onsportief mm. gedrag. En Ben Ainslie, dus de drievoudige olympisch kampioen... Ja. riskeert een maximale schorsing van twee jaar. En daarmee zou Groot-Brittannië, als het protest uh, van uh, de cameraploeg wordt toegekend... daarmee zou uh, Groot-Brittannië een bijna zekere gouden medaille uh, inleveren. Dus je kunt je de paniek wel voorstellen. Ja, nou inderdaad. En wanneer moet er duidelijkheid komen over dat protest... Lijkt me vandaag. Dat moet vanavond nog ja. gebeuren. Ja, het is okay. hier nu kwart over acht s avonds, En ik denk dat er voor middernacht wel duidelijk is uh, wat er gebeurt. Want hmm. uh, morgen is die finale. Ja. <laughs> en daar zal Eenslie wel of niet uh, in zitten. In ja. elk geval staat Pieter Jan Posma voorlopig op uh, brons. Dus die heeft goede medaillekansen en kan nog zelfs nog klimmen naar zilver. Ayot Kloosterboer, dankjewel. Zwemmer Yuri Verlinde heeft zich op de Europese kampioenschappen Korte Baan in Polen... niet geplaatst voor de finale van de 200 meter vlinderslag. Nederlanders om de twaalfde tijd in de series... was niet genoeg om vanavond de eindstrijd te zwemmen. Finale plaatsen zijn er wel voor de estafetteploeg op de 4 x 50 meter wisselslag... en Renske Terink op de 400 meter vrij. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB Johnson Hoka. Moet u nog naar Antwerpen, dan kunt u beter niet via Breda rijden. Want in België op de 1.19 wordt namelijk flink aan de weg gewerkt. Er staat al een lange fiets van 10 kilometer. Alternatief is omrijden via Roosendaal op Bergen op Zoom. En nog een file door werkzaamheden in Nederland door werkzaamheden... op de A67, Eindhoven naar Venlo. Dat is de Afrit Helden en Klopend Zaarderheiken, drie kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Grote demonstratie in het centrum van Moskou. Duizenden protesteren daar tegen de frauduleus verlopen parlementsverkiezingen. Onenigheid binnen justitie over de vervolging van Geert Wilders. Toenmalig minister Heers Ballin wilde vervolgen, het OM niet... En het Amber Alert voor de vierjarige Roschaira. Voor het eerst worden ook de matrixborden boven de snelwegen ingezet. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf. Met de mooiste materialen en Nederlands vakmanschap maken wij het meest exclusieve bed van Nederland: Cuperus. Bij koninklijke beschikking hofleverancier. Cuperusbedden.nl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 Merel, ik herken je niet. Het ziet er goed uit. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Je lijkt wel galveerd. Een boek kan zoveel doen. Lees ze eens een. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Ja. Oh, ja, ik ook.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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Met vandaag een zeer succesvolle Brabantse ondernemster... in megastores met sportspullen. De baas van ZZP Nederland over de vraag hoe arm ZZP'ers in Nederland nu werkelijk zijn. En door een reportage over... Uh, Lingerieontwerper Marlies Dekkers vanaf een Rotterdamse atletiekbaan en in de rubriek geld verdienen aan staat deze week uw eigen auto centraal. Maar we beginnen met oh. hm? weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Terwijl in Brussel bij Nacht in Ontij werd gesproken over de toekomst van onze munt... gaan er in Den Haag stemmen op om nog eens 5 tot 10 miljard euro extra te gaan bezuinigen. Met de nodige gevolgen voor de werkende mens. De ww duur verkorten na een jaar levert een miljard à anderhalf miljard euro op. Het ontslagrecht versoepelen, hypotheekrenteaftrek... Het, alle taboes die er tot op heden waren, die komen nu allemaal op tafel te liggen... Al dus politiek redacteur Joost Vullings van de NOS. Online-warehuis Wekamp.nl kondigde deze week aan... dat ze een fysieke winkel willen openen in de Amsterdamse PC-Hoofdstraat. Daar aangekomen bleek het om een publiciteitsstuntje te gaan. Maar een slecht idee vindt Dirk van de Bogaard van Wekamp toch niet helemaal. Het is geen gek idee. Je ziet ook dat uh, bepaalde online winkels... Uh, dat, gaan, dat doen of dat in, uh, in, in de planning hebben staan. Uh, bij Wekamp.nl zit dat niet in de planning. Wij, uh, wij geloven echt dat je die beleving die je in een fysieke winkel aantreft... dat je die ook gewoon online... Kunt creëren. Nou, en als u dit programma vaker luistert... dan hoort u dat Daniel Ropers van Bol.com onlangs ook zeggen. Trouwens, steeds meer mensen bestellen vanaf de banken. Dat is niet zo verwonderlijk ook, want winkelen in Nederland... is helemaal geen pretje, zo stelde marketingdeskundige... Ad van Beek deze week. Je stelt vragen en ze geven je het gevoel dat dat lastig is, zeg maar. Dat je een vraag stelt aan een winkelmedewerker over een product... en dan krijg je een heel verhaal over het product als je al geholpen wordt. Maar ze weten niet de verbinding te maken met wie het nou eigenlijk koopt. En nu we het toch over winkelen hebben in het Limburgse Heerle, hebben ondernemers hun winkel vorige week letterlijk ten gronde zien gaan... als gevolg van verzakkende grond. Gelukkig schieten gemeente en provincie te hulp. Er komt 3 miljoen euro beschikbaar om die winkeliers te redden. En ook is besloten dat de 10 winkels die nu gesloopt gaan worden... nog eens aanspraak kunnen maken op een extra bedrag. Nou wordt het misschien toch nog hopelijk wat gezellig... voor de winkeliers in de kerstdagen. Weekoverzicht. Weekoverzicht. En dan de hoofdstras van vandaag. Ze begon als twintiger met een kledingboetiekje. Had er al snel vier, maar liep vervolgens een beetje vast als ondernemer. Ja. Maar een studie marketing en werkervaring als bedrijfsadviseur bij Intersport... gaven haar hele nieuwe inzichten en in 1996 geeft ze haar kans. Met een concept dat Nederland nog niet kende, wel in het buitenland al bekend was... een megastore met daar een compleet aanbod op sportgebied. En nu, vijftien jaar later, heeft ze vijf van die top-shelf topshelf megastores in Nederland... Dan kwam ze dit jaar met een vermogen van 80 miljoen euro de quote 500 binnen. Dat is altijd prettig. Inge van Kemenade is hier aan tafel. Mevrouw van Kemenade, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we over de megastores gaan praten en uw interessante carrièreverloop... en het vervolg wat daarop gaat ontstaan. Eerst vier vragen doe ik elke week met, met onze eerste gasten. Nou, u bent dat vandaag. Ja, leuk. Vier vragen. Vier vragen. Van welk ander bedrijf mevrouw van Kemenade... had u directeur of oprichter willen zijn? Um, Harrods. Waar ligt u s'nachts wakker van? Um, toch de zorg om het bedrijf. En wat was uw allergrootste businessblunder? Um, Poeh. Mijn allergrootste businessblunder. Een uh, collega niet overnemen. Die had ik moeten overnemen. Oké. Okay. En waar heeft u tot nu toe het meest geld mee verdiend? De combinatie winkelen en eigen onroerend goed. Dank u. Interessant. Harrods. Waarom Harrods? Ja, dat is toch een droom. Ja? Oh, het shop het het mooiste ter aarde. Uh -huh. Maar u bent een retailer in hart en nieren, hè? Ja. Ja, dat ja. mag ik wel zeggen zo, ja. hè? Ja. ja, en als ik dan zie wat er bij Herberts gebeurt... met ook die, met die mooie horeca en al die delicatessen... Hoe ze de dingen verpakken. Het is, het is, daar zijn ze een cadeau. En een cadeau voor iemand kopen daar is een feest. Daar is winkelen echt een feest. Heeft u Dodi Alfayet wel eens ontmoet? De grote baas achter Hertz? Ik heb hem één keer gezien in de Ritz in Parijs. Ja? ja? ja? En ja. gesproken? Retailers? Uh, retailers nou, hij, was, niet? hij was, hij was <laughs> slecht aanspreekbaar. Omdat zijn zoon net was overleden. Ja, maar ja. ik heb hem wel gezien. en ja. Hij was minder imposant als ik dacht. Okay. Dat had ik wel iets Overho groter gemaakt. Hij blijkt maar gewoon mens. Ja. <laughs> um, Even, uw grootste businessblunder, conculega vergeten over te nemen. Welke conculega Nee, nou, Niet vergeten, maar ik, uh, ik heb destijds de kans gehad... om een uh, prachtige zaak uh, in Scheveningen over te nemen. Dat heb ik niet gedaan, dat had ik wel moeten doen. Mm -hmm. Dan ski je het. Ja ja dacht ik al ja ik kom er vandaan dus dan weet je dat een nou, beetje nou eten we gezellig samen tegenwoordig dus je weet nooit hoe een koe en haas vangt. maar <laughs> wie betaalt de rekening dan nu om, om, om, oh, om, om. om en om om en om ja dus... ja dan moet u dus best op gewoon altijd betalen <laughs> dat helpt misschien we gaan eventjes naar de carrière mevrouw kijken want uh, nu die vijf top zelfs megastores, uh, ja. daar gaan we het uitgebreid over hebben maar er zit een leven voor ik zei u, uh, al u bent begonnen met een boetiekje, een kledingboutique ja. en dat werden er al links vier heel kort hoe ging dat en wat ging er fout Eerst te openen, zelf gaan inkopen, alles kopen wat je mooi vindt. Hm. Dus zonder budget, zonder prognose, kopen. Spulletjes overhouden, tweede winkeltje openen, daar de spulletjes in die over waren. En nog meer kopen. Hm. Dus u maakte voorraad naar voorraad naar voorraad ja, en steeds dat... weer een nieuwe boetiek. Ja. En dat was klaar. Op ja, dat, dat, dat was op een gegeven moment wel klaar. Ja, Toen ja. zorgde mijn moeder mij vriendelijk daarmee te stoppen. Was dat uw eerste faillissement ook officieel? Nee, geen faillissement. Nee. nee, en waarom niet? Omdat ik er zelf toch wel voor geknokt heb... om te zorgen dat alles uh, in den Rijnen kwam uh -huh. met, uh, met alle partijen. Dus ik heb dat keurig af kunnen sluiten op ja. nul. Een bedrijf onder, uh, uh, onder leiding van Inge van Kevenaar gaat nooit failliet? Nee. Dat is een harde stelregel Ja. Oké. Okay. U bent een marketingstudie gaan doen. Niet maar A, niet maar B. Ja. En dan noemde de leraar u Barbie. Ja. Vertel. Nou, ja, ik kwam daar binnen en ik, uh, ik dacht natuurlijk van... nou, dat ga ik even doen. Ja. Heel interessant met zo'n gezellig pakje mm -hmm. en uh, rokje hoge hakken. En ik had natuurlijk ook niks voorbereid. En na een week of drie uh, vroeg hij mij wat. En ik wist geen antwoord te geven. Toen zegt hij, kijk, blonde Barbie, dat je er zit. Je kunt hier wel ko blijven komen. Het is echt zonde voor jouw tijd en die van mij als je nou niks gaat doen. Want de hersens heb je, dat kan ik zien. Maar je doet er niks voor. Reality checkje voor de jonge Inge? Ja, dat was uh, snoeihard. Ja. Maar we zijn wel vrienden geworden. Oké. Okay. Ja. Nog steeds wat eten. Ik ga vaak wat eten als ik het zo hoor. Maar even, wat heeft u daarvan geleerd? Was dat inderdaad eventjes, wat ik al zei, de reality check? Nu doorpakken? Nou, hij heeft mij wel met beide benen op de grond gezet. Ik heb uh, Bij Schroevers ben ik met beide benen op de grond gezet. Toen ik naar huis moest om van mijn jeans een rok te maken, of ik wilde of niet. Hm. En toen ik moest doortypen tot ik erbij neerviel. En gaandeweg is dat verwaterd. Eigen bedrijfjes gehad en niks verdiend, maar wel natuurlijk de arrogantie meegepakt. Hm. Vervolgens naar interesse als bedrijfsadviseur, waar ik ook wel scoorde. En dan kom je bij zo'n NIMA-leraar die je toch even vertelt dat de wereld anders aan elkaar zit... en dat je gewoon voor alles moet knokken, ja. ook voor een, een NIMA-B-diploma. En daar ben ik zo boos om geworden... dat ik toen een jaar lang iedere zondag... van morgens acht tot s avonds 6 op mijn stoel ben gaan zitten. En dat uiteindelijk de 3% was die direct slaagde. Kijk eens dan. En niemand mee op zak. En meteen een goed plan voor de, de, de, de toekomst... van de, de toen nog jonge Inge van Kemenaade. Want vertel eens even. Hoe bent u aan het idee van megastores... met allerlei sportartikelen gekomen? Ik was bij Interes verantwoordelijk voor, uh, voor de Intersportgroep. Uh, groep ook. Ik ben op verzoek van de directie uh, Interim Management gaan doen... Uh, ja als het gaat om het commerciële beleid. En ik studeerde toen Nima C. En ze hebben mij gevraagd om een stuk te schrijven over sportretail 2015. Ja. Daar ben ik aan begonnen. En als je dat heel eerlijk schrijft, zo'n marketingplan... dan komen daar wel redelijk wat centrale probleemstellingen uit. En een daarvan was dat de dreiging vanuit het buitenland serieus was... Ja. voor Intersport Nederland. Even kijken, 2015. We praten hier over 1996, volgens mij, hè? Dat u, eh... Ja, ik heb het geschreven reden. in 1994, 1995. Oh ja, precies. ja, precies. Dus echt al lang, twintig jaar daarvoor. Ja. Maar ik mocht ook reizen, dus ik ben in Amerika ja. geweest. Engeland, Frankrijk, Duitsland. Maar Amerika heeft op mij het meeste indruk gemaakt. En daar hadden ze al dit concept? Dus meegaat stores ja. waar, je, waar je alles had? Ja, Oshmans, de grootste. Je wist ja. niet wat je zag. Oké. Okay. En dan? Want dan moet er een slag gemaakt worden. Dat je denkt van, hé, hey, dat kan ik ook. Nou, dat was... lijkt mij wel wat. Dan moet je toch een zekere mate van megalomanie aan boord hebben... om dat te kunnen denken, of niet? Nee, maar zo is het niet helemaal gegaan. Want nee? ik, ik was dus verantwoordelijk voor, verantwoordelijk voor die divisie, schreef dat plan. Ja. Directie zei, we keuren het goed. Zoek maar uh, naar vestigingsplekken en of ondernemers. En ik vond in Leerdam een, een vestigingsplaats met een vergunning... zo, zo het leek, hm. zoals het omschreven was, en een ondernemer. Die had niet voldoende kennis van de sport... Uh, wel, de, wel het pand, daar heb ik daar ondernemers bij gezocht vanuit de Intersportclub. Alleen na een maand of drie rolden een aantal ondernemers met elkaar over de vloer, want iedereen wilde de baas zijn. Mm. En toen dacht ik dus een club mensen te hebben die het gingen doen. Toen had ik niemand meer. En toen zei de directie van Interesse, dan ga jij doen, want we hebben het gecommuniceerd. Ja. Maar ik wilde helemaal ja, niet doen. meer winkelen. Ik wilde dat niet meer. Mm. En maar en ja, waarom was u er vanaf? Ja, na een aantal jaren met die boetiekjes. Het het, Adviseren was leuker dan het, ik, dan het zelf doen. Dat, heb ik, dat zeg ik dus zo vaak. Ja? Het allerleukste wat, de, mijn allerleukste tijd is geweest bedrijfsadviseur bij Intres. Hey? Vond ik zo leuk om te doen. En dat, uiteindelijk werkte ik nog op zaterdag. Want ik ging op zaterdag winkels bezoeken. Maar uit vrije wil. Hm. Met die eigen winkels moest ik zaterdags en koopzondagen ja? en braderieën draaien. En staat u nog wel eens een schaatsje in te pakken nu zelfs. Hè? En nu sta ik toch weer. Ik zei nog tegen Jan-Peter Karelsen, Jan-Peter, ik ga het niet doen. Hij zegt, Inge, doe het nou voor ons. Een jaar. En dan kom je terug in elke functie die je wilt. Ja, dat trapte ik in. Ik ben nooit meer teruggekomen. Oh. Maar uh, zo is het eigenlijk echt gegaan. Ja, precies. De eerste winkel in uh, Leerdam, die heette Sportsworld. Vertel eens even, hoe ziet zo'n winkel eruit? En wat maakt het nou zo uniek, dat winkelconcept? Wat is er anders dan in een gewone... Uh, laat ik eens een, een, een, een willekeurige concurrent noemen, Perisport. Ja... Wij zijn gevestigd aan de buitenranden, dus gemakkelijk bereikbaar. Ja. Gemakkelijk, groot, grote locaties. Dus. Ja, gemakkelijk goedkoop parkeren. Ja. Dan hebben we kinderopvang, horecafaciliteiten. En dan hele grote winkels met totale assortimenten. Dus ja. de totale familie kan zich niet alleen, kan niet alleen slagen, maar kan zich ook amuseren. Kinderopvang, horecafaciliteiten. Ja, dat is dan niet iets wat je meteen voorstelt bij een, bij een winkel. hè? Hoe nee. Word je een soort sport Ikea. Nou ja, los van sport doen we ook alles op het gebied van vrije tijd. Mm -hmm. En als... Uh, de mannen zich vermaken bij tennis, wintersport of, of golf. Ja. En de dames zijn lekker aan het winkelen. Uh, badkleding, mooie sportspulletjes, uh, yogakleding. En die kinderen worden opgevangen... En die kunnen daarna nog bij ons de Shelfie Lunchbox krijgen. Hm. Ja, dan is het hele gezin blij. De dus Shelfie ja, is... Lunchbox? Ja, ja niet hebben... te veel reclame maken. Nee, maar dat is een Shelfie. Een lekker, is... lekker boterhammetjes. Shelfie gezien. en Sophie zijn onze mascottes, oh, okay, dus daar zijn we trots okay, okay. op. Maar wat is nou het succes? Want het is niet alleen maar dat je in, in, een, in, een, uh, in een shop allerlei dingen kunt beleven... Nee. en dat je kunt eten Noem maar op. Wat doet u anders? We hoorden het er straks al van, uh, van Ad van Beek. Die zegt, ja, mensen bestellen vanaf de bank. Want als je een verkoop tegenkomt, ja. dan wil hij maar één ding. Dat is je vertellen wat de specificaties zijn van het product dat je verkoopt. En die denkt. Niet na over wie die tegenover zich staat. Klopt dat, Beeld? Ik snap wat die meneer zegt. En ik ben ook erg blij dat wij dat anders doen. Want wat dat betreft hoor ik wel vaker dat tegenwoordig een klant zich geen klant meer voelt. En wat bij ons het belangrijkste is, alle USP's, ik kan van alles opnoemen, u kent het spelletje ook. Waar het om gaat is dat onze klanten veelal complimenten hebben na het personeel, zich thuis voelen... Zeg het is zo gezellig, er zit ziel in, we worden geholpen. En wij maken ook fouten, maar we kunnen ons wel wat permitteren... omdat die goed wil hebben bij die klant. Welke fouten maakt uw bedrijf die uh, eigenlijk niet gemaakt zou moeten worden? ga ja, een folderartikel niet op voorraad hebben of te weinig op voorraad hm. hebben. Uh, uh, of winkelkarretjes die dan net op dat moment niet voorradig staan, maar allemaal over parkeerterrein zwerven, en dat is irritant voor een klant. Dat mag ook niet, wil ik ook niet. Wil u dat managen zelf? Doet u dat ook? Niet. Ik heb nog wel eens de neiging om dat toch wel <lacht> nog te doen. Ja, ondanks alle managers. Wordt iedereen blij van, hè? Denk ik. Binnen het Ze bedrijf. zijn dol op me. <laughs> 350 personeelsleden volgens mij. 300. Of 300. 300. Ja. En uw rol? Hoe ziet u zichzelf? Ik ben, um, ik, ik ben wel de leider, dat voel ik ook. Ze, ze hebben mij nodig. Maar grappig is dat, ik, dat ze mij nodig hebben om hun vragen zelf te beantwoorden. Ze vragen iets, geven zelf antwoord waarop ja. ik zeg, nou, dus, dus dan is het opgelost. Ja, soms doet u het dan toch zelf, hè? Dat uh, zei u net. Ja, nou daarbij is, is retail is detail. En, en oh. daar ben ik dan ook weer voor. Ik, ik moet natuurlijk oh. wel mijn helikopterview erboven hangen. En ze blijven drillen op dat punt. Retail is detail. Ja, maar wat u net zei. Hè? Ver verkopers worden uh, getraind om gepassioneerd en goed te luisteren. en daarom. Dat doet toch iedereen tegenwoordig? Anders verkoop je niks meer? Nee hoor, dat doet niet iedereen. Dat is ook wat ik niet snap. Ik, ik had het al lang gekopieerd kunnen zijn, denk ik, als formule. Maar het gebeurt niet. Hoe moeilijk kan het zijn? Moeilijk dus, blijkbaar. Ja. Maar wij cliniken ons personeel. Leveranciers moeten ons ondersteunen. U clinic uw personeel. Vertel. Hoe ja. doet u dat? dat zijn, uh, ieder kwartaal zijn dat avonden. Hm. Maar het personeel uh, op eigen kosten... Dus, dus de uren maakt. Wij zorgen voor de hapjes en de drankjes en leuke giveaways. En de leveranciers komen vertellen... over de specifieke producteigenschappen. Maar ook de klantvriendelijkheid. Ik kan u vragen... Goedemiddag, um, wat zoekt u? Ik mm -hmm. kan u ook vragen, goedemiddag, welkom uh, bij Top Shelf. En op het moment dat u iets nodig heeft, weet u mij te vinden. Mm -hmm. Dat is een hele andere stelling. Ja. En dat wordt ze iedere keer, ook onze kassières, ook onze receptionistes, iedereen wordt getraind. Ja, dus ze krijgen allemaal training. Ja. We hebben wel op eigen kosten, gewoon uh, buiten de basistijd ja. uh, mogen ze meedoen. Daar is moeder ze overigens de heel ouderwets in. Uit Amerika afgekeken of is het, uh, nee, heeft u het u zelf geleerd? Nee het is mijn eigen stijlregel. Als je gelooft in je banen en gelooft in je kunnen, dan heb je er ook wat voor over te hebben, denk ik. Doet u het wel eens voor. Want uh, ik zei net, uh, u manage dan af en toe mee. tot, uh, Met een beetje een pen in die ijs, zei u zelf, geloof ik, uh, van, uh, van de manager. Maar uh, Op de werkvloer, is Inge van Kemer nou naar dezelfde werkvloer te zien? Nou, mijn secretaresse Sandra Teunissen en ik wonnen vorig jaar de klinikprijs met onze en receptionistes. Dus, want wij hadden de leukste clinic. <laughs> <laughs> ik had acteurs ingehuurd. Moeilijke klanten spelen bij de receptie. Oké, okay, maar deed u dan zelf ook inderdaad de handling van de moeilijke ja, klant? Ja, ja, Oké. Okay. Is, dat, is dat misschien ook het, het, het geheim van uw succes? Dat u uh, vrouw bent, uh, mensen beter begrijpt uh, of heel klantgericht bent? Wat is nou het geheim? Waarom is inge van Kemenader van Kimmer, nou zo ontzettend succesvol? Ja, ik ben gewoon mezelf. Open, ja, eerlijk en ook, open, eerlijk en eerlijk en ja, maar, nee, maar... Maar probeer het nou eens te wat, wat, wat doet u anders dan andere ondernemers waardoor u succesvol bent... en een hele hoop andere mensen die een sportwinkeltje beginnen niet? Nou ja, wat ik zeg, open en eerlijk zijn, duidelijk communiceren... Hm. en of dat nou is in een folder of na het personeel of tijdens een inkoopsessie. Zeg wat je bedoelt en vraag wat je wil weten. Ja. En draai er niet omheen. U heeft ook een bouwmarkt gehad in het verleden, ook eens geleid. Grappig, hè? Ja. Hoge drukreinigers is hetzelfde als sportschoenen uiteindelijk. Moet je weten <klemmen> wat je bestelt? Ja? ja, tuurlijk. Hoe presenteer je ze? Hoeveel bestel je er? Hmm. Eh, prijsstelling. Waar zet je ze neer? Het is allemaal hetzelfde. Deed u dat goed? Met die bouwmarkt ging dat net zo goed? Uhm, als ik heel eerlijk moet zijn, deed ik dat wel goed. Ja. Ik moet zeggen dat ik hem heb overgenomen van iemand die dat nog veel beter deed dan ik. Hmm. Eh, dus ik had het daar wel wat gemakkelijk in. En daarna is hij wel eh, redelijk succesvol verkocht. Eh. Oké. Okay heel succesvol verkocht. En dan, en dan toch weer in de, in, in de sport. Hè, Hoe gaat het in, de, in deze crisis? Want uh, veel mensen hebben wel veel, veel meer vrije tijd. Uh, alleen het punt is, geven ze nog geld uit aan sporten? Het gaat, uh, het gaat bij ons ook uh, met horten en stoten. Hm. Het is knokken, het is opletten. Ja. Uh, wij voelen het absoluut. Uh, alleen wij minnen in de modische artikelen en wij plussen in sport... Dus daar waar ik een paar jaar geleden minder in sportplastic ik in mode. Ja. En nu vangt sport wat op van mode. Um, ik bid wel tot alle weergoden en mijn vader die al daarboven is... die mij moet helpen echt dat het nu winter gaat worden. Mm -hmm. Dat is wel prettig <laughs> voor de cashflow. Maar um, uh, sport plussen we. Hoe gaat het met voorraad? Want is nu is heel, heel lastig. He? Want je weet ja. eigenlijk niet wat er gebeuren gaat. Uh, hoe doet u dat? Wij zijn tot op het bot geautomatiseerd. Hm tot op het bot. En dan hebben wij, Jacques Teunissen, die als buying manager verantwoordelijk is voor de voorraden en uh, uh, samen met uh, financieel manager de liquiditeitsstromen in de gaten houdt, mm. en dat gaat echt zover dat inkopers zonder handtekening... op dit moment geen enkele bijbestelling mogen en kunnen doen. Hoe gaat dat met uw leveranciers? Want die willen graag kwijt. En die willen natuurlijk gewoon... Hè, u kunt ze onder druk zetten, betere prijsbedingen neem ik aan. Dat komt ja, veel uit China, maar, denk ik. U, maar u vraagt daar net over ja. dat succes. Ja. Daar is dit een onderdeel van. Hm. Ik heb laatst nog tegen een leverancier gezegd... ik wil niet dat je me krediteert, want dan verdien je niks aan mij. Jij moet aan mij verdienen, ik aan jou. En anders doen wij geen zaken. Hm. Dus wij zetten niet daar... Onder druk tot, tot daar waar het niet meer kan. Hm. En daar we, op dit moment is het partnership wat wij met leveranciers hebben. juist daarin onze redding. Oké. Okay. Uh, even nog twee vragen. Geen buitenlandse vestigingen. Waarom niet? Ik heb het nog even erg druk hier in Nederland. Zonder die crisis had ik waarschijnlijk al in Duitsland gezeten. Maar nu even niet. Oké, okay, tot slot. U staat nu in de quote van verhandeling met 80 miljoen. Bent u tot een ver geweest? Eén, die 80 miljoen is relatief. Want op, de, op dit moment is alles oh? relatief, denk ik. Want wat is, wat, ja, het is waard wat de gekte voor geeft. Ja. Twee, ik ben niet naar de openingsavond geweest, ondanks de uitnodigingen. Nee. Ik was gisteren wel daar eh, om bij een collega van u te gast te zijn. Um, en ik was er dus. Hoe voelt dat nou tussen al die andere miljonairs? Daar ben ik echt niet mee bezig. Nee, dank u wel. Inge van Kemernade, Als dat hoop ik al oprichter... en directeur van TopShelf Megastores. Meer informatie over deze uitzending. Check tronsinbedrijf.nl Ja, 300 werknemers, vijf winkels. Mevrouw van Kemernade blijft gezellig eventjes bij ons... want dat is iets heel anders dan mijn volgende gast. Want dat is Johan Mark, directeur van de belangenorganisatie ZZP Nederland. Dan meneer Mark, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft meegeluisterd. Ja, ZZP'ers. Tervoren nogal wat verhalen verteld over ZZP'ers de laatste tijd. Het zijn moeilijke tijden... Het is erg. Het is nog veel erger dan we allemaal dachten, want het blijkt dat ze uit pure armoede bij de voedselbank moeten aankloppen. Geen WW, geen ontslagbescherming, geen pensioenopbouw. Het is verschrikkelijk. Hoe slecht gaat het met ZZP's? Ja, als je de kranten leest en als je de media een beetje, een beetje bijhoudt... ook de, de tv en ook de radio, dan uh, moet heel treurig gesteld zijn met die mensen. Ja. Uh, ze, ze lopen massaal bij de voedselbank en, en, en, en, en alles wat meer zijn. Wil je nog een extra kopje koffie trouwens? Dat mag hoor. Oh, is het gratis? Geldt. Dan wil ik het wel, want het, het scheelt altijd weer. Dan kan ik het weer meenemen, misschien een broodje voor onderweg terug. Zeker. Maar het is, het is, het is een beetje, beetje erg uit zijn verband getrokken verhaal. Ik heb wat, dat, wat, wat, uh, wat is er nou wat is er uit zijn verband? Door u vertegenwoordigt 20.000 ZZP's, Ze zijn er. 800.000. Ja. Ja. En counting, hè, want het groeit steeds meer. Uh, 1 op de 8 zit onder de armoedegrens. Hè? Zo ik luide heb, de uh, Ook naar aanleiding van al die artikelen, ik heb me daar best wel boos over gemaakt. Van de ZZP's zijn over het algemeen niet de armoede zijn waar we het over hebben. Ja. Het merendeel gaat het juist wel heel erg goed. Ook ondanks de crisis. In koopbouw stond een heel mooi verhaal dat de kleine bouwbedrijven niet tegen kunnen werken. Maar ook in andere sectoren gaat het eigenlijk wel heel erg goed. Maar desalniettemin verschijnen die verhalen van die, van die voedselbanken. Dat wil ik toch wel even rechtzetten. Ja, neem maar 12%. Hè, dat blijkt uit het onderzoek gewoon 12%. 1 op de 8. Uh, dat betekent dus 100.000 ZZP'ers zitten onder de armoedegrens. Dat is echt ja, veel. Het is, het zijn, het zijn, als je cijfers gaat berekenen, statistiek op dingen los gaat laten, ja. zonder dat je verder naar de daadwerkelijke feiten kijkt, dan zal dat wel kloppen. Dat is een rekensommetje te ja, maar maken. maar dat is gewoon een ja. armoedegrens. Je weet, je weet wat de armoedegrens is. Ja, hoe wat het, het inkomen feit, is en het daaronder over, zit je erop. U heeft het zelf over 800.000 zelfstandigen. Ja. Ja. Er zijn een heleboel zelfstandigen bij die uh, wat, wat wel eenmanszaken zijn en als mm -hmm. dus daarna meegeteld worden, het zijn stamrecht BV's, die doen niets. Er er zijn mensen die voor een heel klein gedeelte zelfstandig zijn... omdat ze op een vlooienmarkt af en toe een keer staan. Ja, en daarnaast die part werken, niet afhankelijk zijn van het okay. inkomen. Nou, als je die cijfers daarvan loslaat, denk ik dat je tot hele andere cijfers komt. Ja, want dat heeft u zelf dan berekenen, neem ik aan. wij, wij hebben heel geen te exacte geen op, Nee, okay. we hebben geen harde cijfers. Daarover. Die zijn er volgens mij ook heel moeilijk te achterhalen. Mm. Uh, wij kijken wel naar onze helpdesk. Waar uh, alle dagen veel vragen van mensen binnenkomen. Yeah. Uh, wat, wat men allemaal vraagt eigenlijk. Mm. En ten tijde van de crisis hadden wij in 2008 hadden wij meer vragen over... hoe kom ik aan inkomen? dan eigenlijk nu. Ze zijn er wel. Hoe kan dat ja, nou? Je kunt, u kunt dat via de tafel schrijven. Er is best wel uh, ja. een aantal die het gewoon heel moeilijk heeft. Maar er is een heel groot aantal. Alleen, dat is blijkbaar geen goed nieuws in de krant. Uh, die het wel goed gaat. Oké, okay, nee, maar we, laten we het even hebben over die ondergrens. Daar komen er steeds, veel, uh, steeds meer mensen bij. Praten we hier niet over verborgen werkeloosheid. Mensen die ja, uitlooddienst gaan en die maar zzp'er worden... Uh, een adviespraktijtje beginnen... om zo nog een beetje het hoofd boven water te houden. Ja, maar u doet het nu zelf ook een beetje. Dat vind ik wel grappig. Want, uh, het is niet zomaar uitlood. Uitlo of verplicht zelfstandig worden of dat soort zaken. Er zijn mensen die over het algemeen en wel overwogen keuze maken. Dat zijn ervaren vakmensen. Is dat het grootste deel van deze groep? Dat is verderweg het grootste deel, ja. dat blijkt ook uit de onderzoeken. Mm -hmm. Dat de EEM heeft daar ook net cijfers over gepubliceerd. Ja. En verderweg het grootste deel heeft gewoon wel een bewuste start gemaakt. Mm -hmm. Ze zijn erbij, we hebben ze ook wel eens aan een telefoon... waarvan ik denk, yo, blijf gewoon lekker in het loonings... want je gaat gewoon hetzelfde doen bij dezelfde basis waar je het voorheen deed. Dan moet je dus niks van verwachten. Ja, met de risico's die je hebt als ZZP'er. Want... Je bent ondernemer, je doet exact. zaken voor eigen rekeningen en voor eigen risico. En als dat je geen wilde beseffen. niet je eigen C-polis hebt, geen pensioen, nee. geen WW, helemaal niks. Nee, WW, absoluut niet. Wat we ook wel... zien uit de cijfers is dat... Er mensen zijn die eh, niet eens zichzelf verzekeren, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ik zou me niet meer kunnen krijgen. Ik ben te oud, ik ben te dik. Als het zit bij je, kom ik niet aan de bar. Ja, ik kan als een poging voor uw wagen. Toevallig hebben nou. we zelf een, uh, een verzekeringsvergunning daarvoor aangevraagd. Omdat wij inderdaad ook beseffen dat de verzekeringsgraad bij zelfstandigen veel te laag is. Ja, 38 is nog wel goed geregeld. Maar uh, met name uh, arbeidsongeschiktheid en ja. dat soort zaken is gewoon erg slecht geregeld. 40%, en maar dat is 40% ik ik ben, maar van de mensen boven de 55. Ja. Uh, die ook nog een zwaar beroep hebben. zijn gewoon moeilijk te verzekeren. Of nou, tegen het bedragen. En maar laten we inderdaad over die cijfers praten. Want 40% en 40% is onverzek arbeidsongeschikt, onverzekerd mensen die als ze morgen tegen een, tegen een bus aanlopen zijn blijvend invalide, is het klaar met de carrière. Hebben ze geen aanspraak meer op iets. Het zijn wel wat, wat, wat verschillende meningen zijn op zich wel over. Je kunt gaan zeggen, van, ik, als ik iemand zou willen verzekeren... als ik op mijn 25e een ongeluk krijg... dan moet ik op mijn 65 e compleet een uitkering hebben. <tijd> wij vinden als men toch ondernemer is en toch ondernemend is... en je overkomt iets. Uh, als je een dekking zou voor een paar jaar lang... dan kun je in die paar jaar tijd kun je gewoon nieuwe dingen bedenken. Want, want misschien kan ik wel iets anders gaan. Dat hoort ook bij de ondernemers eigenlijk. En dat soort dingen zijn wel goed af te sluiten. Ja. Maar ook van de mensen die nu wel verzekerd zijn... vragen wij ons wel eens. Of waarvoor zijn ze dan eigenlijk verzekerd en ja. is dat wel bewust gebeurd? Dat is waar. wij sterk op hameren dat men ook gaat kijken wat staat er dan in die polisvoorwaarden staat. Ja, precies. Daar zijn ook veel dingen mis. Ja. Gaat u dat inderdaad proberen te lappen dan als dat allemaal verkeerd ja. blijkt te zijn? Ik weet niet wat u onder lappen verstaat, maar wat wij wel maar gedaan hebben, is zelf we proberen, hebben, we te zijn net zelf te proberen te wel iets, iets te doen. Gaat u zelf verzekering ja, spelen? Ja, we hebben zelf het heft in handen genomen. We hebben inmiddels mm -hmm. ook de volledige AVM-vergunningen. Mensen kunnen ook via ons een collectieve arbeidsongeschiktheidverzekering afsluiten. Mm -hmm. Maar we stellen er wel heel duidelijke voorwaarden aan. Voordat de verzekering afgesloten wordt, krijgt men van ons wat wij noemen een een duidelijkheidsverklaring. Daar staat in waar je niet voor verzekerd bent, wat niet gedekt is, welke keuze je gemaakt hebt. Let op, u heeft gekozen voor een uitkering van 10 jaar. Ja. Na 10 jaar krijg je geen dubbel. Dus gewoon je bent aangesloten de En die voorlichting was er tot nog toe helemaal niet? Uh, ja, ZZP's letten ook heel erg op prijzen. Wat kost een verzekering ja. en zijn erg geneigd die met het laagste prijskaartje te nemen zonder ja. dat je weet wat je daarvoor koopt. Ja, of elke euro dat gaan die je dus hebt steek je dan toch in je gezin of je autootje of het bedrijfsvoer, je niet in je verzekeringen? Ja, dat gebeurt ook veel. Het, het, het, is, het is een logische gedachte dat men mensen blijkbaar zo handelt... maar wij vinden ja. dat het voor ons ook een zorgplicht ligt om dat anders te doen. Meneer Marink, naar het volgende. We hebben een crisis, we hadden het net al even over mijn voorafkamer naden. Er komen steeds meer zzp'ers bij. Is dat een logisch gevolg van, van, van de oorzaak van de crisis? Voor een deel is dat, is dat nu ook wel mensen die, die werkloos dreigend te raken... of mensen die ja. werkloos zijn. in Is maar hoeveel mensen dan, dat zijn ongeveer... van de 800.000 die we nu hebben als zzp? Ja, ik, ik, ik, ik tel die 800.000 ook niet mee. We hebben het zelf over iets van, van 500.000, 600.000 mensen. Die ja. andere, dat zijn die, die, die kleine bedrijfswerk... waar ik net nou, vertelde, dat we ja. die gewoon een lege BV's. Eigenlijk, uh, zo moet je dat gaan beschouwen. Nou, dat zijn niet echte ZZP'ers. Maar als het pure ZZP'ers houden we even uw cijfer aan, 500.000, 600.000. Hoeveel groeit dat per jaar zo'n beetje nu in deze crisis? Ja, op dit moment ben ik aan van Kopen een nieuwe inschrijving. En ja. daar heb je het weer over. Misschien niet los heb bewezen. Daar ja, ja. is geen inzicht in. Maar op dit moment uh, denk ik dat zo'n 80, 90.000 gewoon volwaardige zelfstandigen gewoon bijkomen. Ja, goh. en dat komt door de crisis. Dat komt niet alleen door de crisis. Dat komt ook doordat mensen in bedrijven werken. Waar alles heel erg geregeld is. hiërarchisch geregeld is. Terwijl ze gewoon daadwerkelijk met hun vak bezig willen zijn. En plezier in hun werk wilden hebben. Mevrouw zei het net ook al van die winkel. Er zijn ook winkels als je daar komt. Je vraagt naar een artikel. ze zeggen, ja, Als het er niet staat dan hebben we het niet. Nou, het ja. lijkt me niet leuk om daar te werken. Bij, bij, bij een aantal bedrijven komt dat ook gewoon voor. Van, dat men het gewoon niet leuk meer vindt. Om aan alle regeltjes te moeten voldoen. Ja. En overal met structuren mee zijn. Zonder met hun echt hun vak. Heeft u en dat is het dan. Heeft u ZZP'ers in dienst? Nee. Oh, huurt u u ja. ze wel eens in? Waarom niet? Beelbewust? Bewust ja. Ja, want? Ja, ja daar ga je. Wij, wij willen toch garanties en de afspraken. Verzekeringstechnisch moet het allemaal kloppen. Dus wij werken toch al snel met, met de normale Vaste aannemers. aannemers en de... Ja. Maar wat ik me nou afvraag, als ik u verhaal, zo'n 80.000, 90 90.000 komen erbij. En ze vinden het niet leuk om volgens die regels te werken. Ja, ik vind ook wel dingen niet leuk. Maar wat mij angst inboezemt is de vraag of ze voldoende kennis hebben. Want iets gaan doen wat je wel leuk vindt is één ding. Maar een droom achterna jagen zonder voldoende kennis is keihard vastlopen natuurlijk. Je nee, zei de, wij, de wij, vrouw die vier boetieken uitopende hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> wij, wij, wij, schrijven, wij schrijven ook, wij, ook bij onze wij daar ook voorlichting over. Let op, maak wel een bewuste keuze en zorg dat je goede competenties voor elkaar hebt. Nogmaals als je gewoon nu en loonisch bent van ik, ik, ik ga voor een vette Mercedes en een maand pakken en dikke sigaren. En ik zie wel ergens wat schip. Strand, uh, ja, dat heb ik wel, uh, wel ontzag voor maar me. meestal leidt het gewoon tot niets. Maar, het maar moet alweer, wel even aan ja, vakmensen alweer, zijn. wel als een Clio, dat, waar het om gaat is... laat ze toch alsjeblieft een plan maken. Een meerjarenplan. Los van dikke Mercedes. Al willen die mensen gewoon gelukkig leven. En inderdaad dat u zegt... In, een prettig, in hun beleving prettige werkomgeving. Maar wel op basis van een plan. Ja, of je nou een compleet... Plan moet geschrijven, dat, dat, dat kun je discussie. Dat je erover oh. na moet denken, ben ik heel goed met heel duidelijk met u eens. Want gewoon iets blauw hierna en ergens instappen, zien van nee. een schipstrand, dat, dat gaat vaak ga fout. Dat zijn ook de, de, de probleempjes die we allemaal tegenkomen. Nee. Je kunt een leuke opdracht krijgen voor drie maanden. Weet je, ik word zelfstandig. En niet bij nadenken dat je over drie maanden ook weer een opdracht moet hebben. Dus je moet, moet werken aan je relaties, aan je klantenbestand, aan je vak. Even naar iets wat meneer Mark, want binnen de FNV wordt aan een nieuwe structuur gewerkt. Henk van der Kolk, van de FNV Bondgenoten, die ziet daarin geen plek voor ZZP'ers. Hij denkt dat die op hun retour zijn. Ja, ik wil niet verder op het probleem van de FNV ingaan, maar ik <laughs> heb het verhaal van der Kolk ook gelezen. Ja. En die noemt dat een tijdelijk verschijnsel. En die wil ze gewoon weer bij de, bij de collega's in loondienst wil die ze indelen. Ja, denk, dan moet je ook ophouden over zelfstandig te hebben. Dan heb je gewoon weer over mensen die gewoon in loondienst zijn. Toen een vakbond, hartstikke goed. Maar als je zelfstandig en gelijk wilt stellen met mensen in loondienst, dan ga je spreken over... Over cao's, over beschermingsmaatregelen. en ja, Ga dan gewoon weer lekker in loondienst. Houd het daarmee op. En hij zegt, dat gaat vanzelf gebeuren inderdaad. Die ZZP ja, nou, is ik, op zijn toer. Dus <laughs> die mening deelt u? Ik, ik, ik deel zijn mening absoluut niet. Uh, er waren mensen op Twitter die schreven van onder welke steen komt deze man vandaan. Want ik denk ook niet dat dat helemaal van deze tijd is de manier waarop hij reageert. En ZZP is Arneer Toestee? ZZP'ers are here to stay? Ik denk dat het, dat is gewoon niet, niet, niet wichtige verschijnsel meer. Je hoort ook opdrachtgevers, dat misschien wil ik toch gaan toevoegen. Ja. Ik was laatst, mocht laatst bij het lezingen houden, zo links en rechts in het land. en waren ook opdrachtgevers bij. Die zijn vaak wel zeer tevreden over hun zelfstandigen. Ze presteren goed, ze hebben goede vakkennis. En bovendien, ze moeten ook wel, want anders was de keihard uitgeknikkerd. Mm. Dus de ZZP, je moet ook gewoon presteren. Anders val je direct af. Ja, het moet. Maar ja, mensen nog steeds vol overtuiging aan ZZP te worden? Ook naar het verhaal wat mevrouw van Kebenaar net hield. Mensen die opportunistisch beginnen zonder plan. En denken, ik kan dit zelfstandig. En we doen het even. Ja, wij krijgen ook, ook, ook de droevige verhaal daar wel over aan de telefoon. Ja. Uh, nogmaals, en wat zegt u dan? Blijf lekker in loondienst. Nee, we hebben ook wel mensen die, wij, die spreken van... ja, kan ik ook een part-time baan daarnaast nemen... want anders kom ik met mijn inkomen op. Moet je gewoon doen. Je moet voorzien in je inkomen. Ja. En voor sommigen zou het niet slecht zijn om gewoon in het loondienst ook te werken. Ja. Maar er zijn veel meer ondernemende ZZP'ers... en die doen hun stinkende best en die gaat het ook best wel gewoon goed. Je moet ze alleen niet inhuren voor MeToo-functies... die je overal anders ook met mensen met, met donisch zou kunnen nemen. Ja. Dan heeft het geen zin meer dan. Dan, dan is het de ontduiking van allerlei regeltjes en dat soort zaken... en dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, dank u wel. Jo directeur van de Belangenorganisatie ZZP Nederland. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Het Tros in Bedrijf. Britney Spears, Rihanna en Lady Gaga. Die dames, dragen, allemaal creaties van lingerieontwerper. Marlies Dekkers. In 1993 startte ze het bedrijf, de Marlies Dekkers Group, met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Inmiddels heeft ze winkels in binnen- en buitenland groeit gestaag door en kleedt dus allerlei celebrities. Onze verslaggever Micha Blok sprak met Marlies Dekkers tijdens zo'n zeldzaam momentje van ontspanning. Het is kwart over acht ochtends en we staan hier op een koude atletiekbaan in Rotterdam. Waarom? Uh, nou, ik vind het altijd heel lekker om uh, de dag te beginnen met uh, buitensporten. Ja, dan ben ik heel de dag zoveel scherper en dan kan ik eigenlijk iedereen... Uh, in mijn omgeving, uh, of het nou privé is of werk... zoveel meer geven dan... Uh, zoveel meer marlies geven, <laughs> zoveel meer kwaliteit geven... dan dat ik het niet doe. En hoe vaak doe je dit? Uh, vier keer per week. En wat ga je precies doen? Ik zeg dat ik heb uh, op sportgebied uh, een geheugen als een uh, goudvis. Dus uh, ik weet niet eens of ik eerst mijn been links of rechts heb <laughs> gedaan. Dus ik volg gewoon heel slaafs uh, mijn personal trainer en... Um, dus wat ik moet doen, dat, dat is altijd gewoon luisteren en dat volg ik op. Kimmel okay, maar de eerste oefening om warm te worden. Deze stap met je rechterbeen overheen, links bijtrekken, recht overheen, links bijtrekken. Nog twee keer links, nog twee keer rechts. Dan gaan we beginnen. Nog twee keer? Ja. Patrick, personal trainer. Ja. Hoe is ze? Is ze een beetje gedisciplineerd? Ja, ze is uh, aardig uh, slaafs. Dus uh, dat is heel goed. En wat is bij haar de manier om er nog een stapje verder te brengen? Heel strikt zijn. Uh, Marlies is natuurlijk een vrouw die zelf ook heel erg strikt is. En um, als trainer moet je daar ook heel erg strikt in zijn, want anders uh, ja, loopt ze zeg maar over je heen. Ik heb het net even gevraagd. Uh, je bent heel erg gedisciplineerd, hè? tot het slaafste aan toe zelfs. Ja, want dan hoef ik zelf niet na te denken. Dat vind ik prettig, want ik geef natuurlijk heel de dag instructies zelf. Dus het is heel prettig om even niet na te hoeven denken wat de volgende stap is. Zodat ik daarna uiteindelijk weer scherper ben. En hoe gaat het op het moment met Marlies Dekkersgroep? Het gaat heel goed met de Marlies Dekkersgroep. We groeien dit jaar, we verwachten 20% te groeien. Internationaal slaat het heel erg aan en um, ja, heel positief een investeringsmaatschappij, die heeft een aandeel genomen... waardoor jullie sneller konden groeien. Ja. Met zo'n investeerder erbij moet je eerst zorgen dat, het gewoon, uh, uh, dat je elkaar goed begrijpt... en dat, het, uh, dat je goede understanding hebt. Dat gaat gelukkig ontzettend goed. Ja, verder hebben we het geld ook echt gewoon nodig voor de harde groei. Dus we groeien vooral internationaal zo ontzettend hard... in sommige landen 100 procent of nog meer... Uh, ja, en groei kost geld. Dus de, uh, je hoeft niet heel veel wilde plannen te bedenken als je gewoon hard groeit. Dus daar gaat vooral het geld heen. Je mag je langzaam dribbelen tussen de orde, moet je explosief bewegen. Dan ga je hier de echt overheen. Dat is een beetje spierpijn van uh, deze Die bovenbenen. <laughs> en die bil. Echt heel de, heel de week hier. Zelfs die aminozuren hebben helemaal niks. Kom maar, kom maar, focus. Een pauze. Hij is best streng, hè? Hij is heel streng. <laughs> maar ja... Ik heb mezelf als doelstelling... gesteld, anderhalf jaar geleden. van: Ik wil nog tien jaar dit... Uh, energieniveau houden. En dan heb ik een paar experts in de arm genomen. onder Patrick... die is natuurlijk heel goed. Een van de snelste mannen van Nederland. En... Uh, ja, als ik wil dat ik nog over 55.000 zoveel energie heb... dan uh, moet je veel energie erin stoppen... om uiteindelijk die motor aan te houden. Investering. Dat is echt een investering. Dat is nou anders dan een bank of een NIBC. Dit vind ik nou misschien wel de, meest, de beste investering... die je kan doen voor jezelf. En dat zijn een maar lief Dekkers. Ik ga er bijna wel van heigen. Op een Rotterdamse atletiekbaan in gesprek met verslaggever Misha Blok verdienen aan. En vandaag in de rubriek gaan we aandacht hebben voor de vraag hoe je het beste een slaatje kan slaan uit je eigen auto. Want dat kan. Zeker in deze crisistijd en de hoge benzineprijzen kan het zomaar zijn dat die auto steeds meer een rip uit uw lijf wordt. En die staat dan stil voor de deur. Waarom zou je niet Even verhuren. Je eigen auto verhuren. Nou, er komen steeds meer initiatieven voor. En een daarvan is uh, Snapcar. Eigen autoverhuurders. En bij me aangesloten is Jorg Kop Van een van die uh, bedrijven van Snapcar dus. Ben ik op, goeiemiddag. Goedemiddag. Hoe bent u hier gekomen? Dat is natuurlijk de gratuite vraag, maar wel aardig. Ik ben gekomen met de auto... En is dat uw eigen auto of een geleende of een gehuurde auto? In dit geval mijn eigen auto, maar ja. wel te huren via de website Snapcar.nl. Oké, okay, wat is dat voor auto? Dit is een Audi A6. Een Audi A6 en die kan ik huren via Snapcar. Ja, hoe werkt dat? Dat werkt als volgt: uh, u gaat naar de website toe, uh -huh. um, u kijkt bij uh, uw postcode. Uh, gebied. welke auto's daar allemaal beschikbaar zijn. Ja. Daar klikt u vervolgens op door. U uh, registreert zichzelf uh, met behulp van uw rijbewijs. Hm. Uh, aan de achterkant beginnen allerlei machinetjes te pruttelen... om te checken of u bent wie u bent. En u krijgt uh, real-time uh, goedkeuring en uh, kunt u doorgaan naar de boeking. Oké, okay. en wat betaal ik dan? Uh, voor een auto betaalt u gemiddeld uh, 35 euro. Hangt een per beetje vanuit of ik uw A6 leen of uh, iemand zijn uh, Peugeot 108. Of, of de A8. Fiat Punto, precies. Ja, precies, dat zijn ja. wat goedkoop. Dus. En als je kijkt op de website, dan gaat het inderdaad, eh, precies in die range van Fiat Punto tot er staat zelfs een Ferrari op op dit moment. Oh. En wat kost die? Uh, uh, heel wat meer dan de Fiat Punto. Ja, de Fiat Punto ik. begint bij, uh, bij 15 euro. En de Ferrari gaat naar, uh, naar 800 euro. Jeetje, ben, u bent een paar maanden actief nu in Utrecht en Amsterdam. Loopt dat ja. goed? Zijn er veel auto's aangesloten? Veel mensen dus, eigenaren met auto's? Ja, wij zijn daar uh, erg over te spreken. Hoeveel zijn er? Uh, op dit moment zitten we op een uh, dikke 150 uh, auto's die uh, zich geregistreerd hebben. Dus mm -hmm. verhuurders die hun auto aanbieden. Ja. Uh, en aan de andere kant huurders uh, zitten we uh, dik boven de 400. Dik, en dat zijn het... De terugkerende huurders, of krijgt u er nog wel wat bij? Wat nee, bij? Elke, elke dag uh, komen er mensen bij. Oké, okay. ja. dus, dus het gaat goed. En dus, het is lucratieve business. Wat verdien je eraan als eigenaar? Uh, lucratieve business, uh, uh, dat moet nog gaan blijken uiteraard. Oh. Hè? Want we zetten een hele nieuwe, uh, nieuwe categorie neer in de markt. Mm -hmm. uh, maar wij zijn ervan overtuigd uh, dat dit een uh, nieuwe way of living kan gaan, uh, kan gaan worden. Ja, nou zegt u, we zetten machientjes aan en we voeren dus controles uit op... Uh, ja. Is, bent u dat, is dat het enige wat u doet? Bent u alleen maar een logistiek platform? Nee, wij zijn feitelijk een, een marktplaats. We maken ja. een uh, intransparante nou, echt, markt. Dus u maken wij, u, transparant. Verbindt, u ja. verbindt huurders en verhuurders. Precies, we brengen huurders en verhuurders ja. bij elkaar. En uh, we ontzorgen. Dus alles waar uh, de huurder en potentiële verhuurder zich zorgen om kan maken, nemen ja. wij weg. En in die context bijvoorbeeld... Uh, er, zoals? Verzekeren. Uh, Verzekeren, precies. Hebben we ervoor gezorgd dat, uh, ja. dat er een verplichte dagverzekering overheen komt. En die verplichte dagverzekering uh, betekent dus uh, dat u, uh, mocht er iets gebeuren met uw auto, uh, uh, de no-claim van uw eigen verzekering niet kwijtraakt. Hm. Dat is één. Twee, uh, we bouwen aan een community. En die community, uh, doordat er allerlei checks aan de voorkant zitten waar we net al over spraken, uh, betekent dat dat uh, ook meer vertrouwen schept. Uh, mocht het een keertje misgaan, uh, hebben we allerlei road assists uh, klaarstaan. Ehm... Uh, uh, is er vervangend vervoer ja, beschikbaar. En als er nou iemand komt met een, met een, met een, met een vervalstrijbewijs en die pikt mijn auto... Uh, Vervalstrijbewijzen worden eruit ik... gepikt bij, uh, bij de controle aan de voorkant. Ja? Ja. Is dat 100% waterdicht, Nico? Daar geloof ik niks van. Ik uh, moet in alle eerlijkheid bekennen dat de controles erg strikt zijn. En dat ja. betekent dus ook dat er uh, best wel wat mensen afvallen... die zich proberen te registreren. Oké, okay. dus het is 100% safe? Ja, wij gaan ervan uit dat het 100% nee, uh, safe is. is het 100% safe? Uh, ik kan uh, die kan woorden, de de woorden die u uh, noemt, kan ik niet bevestigen. Okay. Maar. Nou ga ik me verdienen met mijn auto als eigenaar van die auto. Uh, daar verdien ik geld mee. Uh, u zegt net, ja, wij verdienen niet. Wat, wat verdien ik als eigenaar van de auto? Als eigenaar van de auto uh, verdient u het bedrag uh, wat u voor uw auto vraagt. Dus wij zeggen altijd, de verhuurder is de hero in het model. Dat hmm. betekent, uh, de verhuurder bepaalt de prijs. De verhuurder bepaalt de beschikbaarheid. Okay. En de verhuurder bepaalt wie er in de auto okay. gaat rijden. 50 euro per uur, dan mag u mijn auto uh, per huren. Wat, uh, per, per uur, per, uh, prima. Per, uh, per, Heeft zo, u een per mooie auto? Auto. Ik heb een mooie auto, maar 50 euro per dag, laten we daarop houden voor mijn Fiat Punto. Wat hou ik daar zelf van over? Als daar vier? houdt u 50 euro aan over en daar komt nog uh, 17,5% marge uh, overeen voor ons en 12,5% uh, verzekeringspremie. Dus in totaal uh, gaat de prijs van 50 euro keer 1,3. Ja, ja, precies. Dus er komt 30 bij ja. opslag voor u ja. en voor de verzekering. Ja. Juist. Dus en zo, en uiteindelijk is, betaalt is, de huurder meer dan die 50 euro. Dat wilde ik weten. De huurder betaalt meer dan die 50 euro. Uh, dat, de, de ik de dat begrijp ik. Maar het bedrijf niet op u, voor, de... u voor, al, voor ons voor ja. alle duidelijkheid. Uh, wij investeren dat in de website. En uh, ik kan u vertellen, uh, dat is een flinke rip uit het lijf. U verdient er geen geld mee? Uh, voorlopig nog niet, Deze op termijn wel. Deze geld verdienen aan zich. Geld verdienen aan uw auto. Voor de particulier. Ja, dat is waar. Ben ik op? Uh, hoe ziet de Belastingdienst dit, uh, dit hele verhaal? Als ik geld verdien met mijn auto, is dat, inkomen toch of niet? Dat is een interessante vraag. Ja. Uh, omdat wij een marktplaats zijn, uh, kunt u dat ook vergelijken met uh, een marktplaats. Mm -hmm. uh, en dat betekent dus, uh, als je er geen structurele business van, van maakt, uh, wordt dit geaccepteerd. Maar ja, als ik mijn auto regelmatig verhuur aan een huurder die in de buurt woont, dan is dat toch structurele business? Uh, ja, en dan is de vraag, uh, hoe vaak gaat u hem verhuren? Als dat uh, een keer of uh, zes of tien per jaar is, is dat geen enkel probleem. Ja. Uh, gaat het ja. heel veel vaker worden? Dan uh, hoeft het nog steeds geen probleem te zijn. Uh, op dit moment is er nog geen uh, duidelijke ruling over door de, door de Belastingdienst. Ja, maar je zet zo'n uh, je auto niet op zo'n zo website om daar uh, vervolgens geen klanten voor te krijgen, toch? Nee, dat klopt. Ja. Uh, maar we hebben veel consumentenonderzoek gedaan. En ja. daaruit bleek duidelijk dat mensen uh, het een keer of zes per jaar zouden overwegen ja. om te gaan doen. Heel kort, waarom gaat u het winnen van Green Wheels of gaat u dat niet winnen? Uh, wij hoeven niet. Te winnen van Green Wheels. Wij zijn complementair aan elkaar. Dus uh, okay. wij zijn uh, uh, bijzonder onder de indruk van wat Green Wheels neer heeft te zetten in 15 jaar. En uh, wij gaan ervoor zorgen dat we een nieuwe service aanbieden in een uh, nieuw segment. Oké, okay. en dan zelfs een Ferrari-tour voor 800 euro. Geen, geen klassiekertjes, hè? Het is ook te komen. Het is te komen. Oude Porsche 911 <laughs> Cabrio. Ja. Goh, Jurk Kop, dank u wel van Snapcar. Dank u. Okay. En daarmee is dit programma TOS in Bedrijf ten einde. En informatie kunt u altijd terugvinden op onze website www.tosinbedrijf.nl Op td-tekstpagina 257 kunt u precies nalezen wat er allemaal gebeurd is. Kunt u ook podcasten uiteraard via www.tos.nl En vragen en opmerkingen die kunt u ook elektronisch aan ons sturen aan inbedrijf.tros.nl. Kortom, wij zijn er altijd en altijd open en onderneemt u volgende week weer heel prettig. Na het nieuws van twee uur kunt u luisteren naar de Tos Autoshow. Tot zometeen. Samen thuis, samen trots. Morgenmiddag kwart over twaalf. In de Tribune. Govert van Brakel blikt terug op de afgelopen media- en sportweek. Mediaondernemer Harry de Winter geeft zijn visie op de toekomstige mediawereld. Misschien moet ik wel toegeven dat wat ik al die jaren gewild heb... Dat dat echt niet bestaat. Oud DSB en AZ-directeur Dirk Scheringa keert terug in de schijnwerpers. Nou, ik ben vol nooit weg geweest, maar ik vind het altijd heerlijk om te gaan ondernemen. Verder een blik op de TV-week, in Cassie kijken, alles over ondertiteling en Kees Verkerk. Ja, ik ben ontzettend uh, vereerd. Morgen om kwart over twaalf, de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Hij moest en zou er komen, de euro. Alle landen zoemelden met hun begroting om te mogen meedoen. De trucendozen gingen open. En er werd wel wat gesputterd door politici en door de banken. Maar niemand die er echt iets van zei. Andere tijden over de eurotrein die niet meer te stoppen viel. Zondagavond, tien voor half tien, op twee. De post over uw AOW voortaan digitaal ontvangen? Ga naar svb.nl. Dit is Radio 1.